Luister ik jou nog, hoor ik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 De Deense politie heeft in Kopenhagen 75 klimaatdemonstranten aangehouden. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 250 mensen die deelnamen aan een betoging waarvoor geen vergunning was verleend. Een deel van de arrestanten komt uit het buitenland. Voor morgen staat een grote demonstratie gepland bij het congrescentrum waar de klimaat op wordt gehouden. De betogers zullen een verregaand akkoord eisen tegen de uitstoot van broeikasgassen. De organisatoren verwachten 60.000 deelnemers. Het constitutioneel hof in Turkije heeft de grootste Koerdische partij van het land, de DTP, verboden. Volgens het hof heeft de partij banden met de verboden Koerdische terreurbeweging PKK. Op partijbijeenkomsten wordt openlijk propaganda gemaakt voor de PKK en er hangen afbeeldingen van de gevangen PKK-leider Öcalan. De hoogste rechters vinden dat de DTP, die in het parlement zit, daardoor de eenheid van Turkije bedreigt. De afgelopen tijd had de regering juist meer rechten beloofd aan de Koerden. De angst is nu dat de strijd van Koerdische militanten weer zal oplaaien. Nieuwe spanningen tussen de Turken en Koerden kunnen slecht uitpakken voor de onderhandelingen met Brussel over toetreding tot de Europese Unie. De munitie van de Nederlandse Apache-gevechtshelikopters wordt vervangen. De projectielen die nu worden gebruikt zijn vooral gericht op de bestrijding van gepanzerde doelen, zoals tanks. Maar in Afghanistan worden de Apaches vooral gebruikt tegen auto's, huizen en personen. De munitie moet daarom preciezer zijn, ook al om burgerslachtoffers te voorkomen. De hoeveelheid in beslag genomen illegaal vuurwerk ligt dit jaar tot nu toe flink hoger dan vorige jaren. Het OM zegt dat het al ruim 160 ton heeft geconfiskeerd. Een groot deel daarvan komt voor rekening van de fonds in oktober in een loods in Hoofddorp van ruim 30 ton vuurwerk. Een deel daarvan zat in de zwaarste gevaarcategorie. Het weer, overwegend bewolkt en soms wat regen. Minima van graad of 3. Ook morgen bewolkt en af en toe wat lichte regen of natte sneeuw. Het wordt dan 5 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. het. We are coming to you. Stereo. We want you to feel this. Five, four, three, two, one. Zandvoort, zie je het in de house. Jouw ja, vrijdagavond, hij gaat weer helemaal beginnen. Nou, of eindigen liever gezegd. Je weekend gaat beginnen. Mijn naam is DJJK en we trappen af met de nieuwe van NR Grace. de opvolger. Love Keeps Calling in de Lucky Charms en Tony Verdeelt remix. En ja, goedenavond Joey. Haha, <laughs> JK. Hey. Heb jij er weer helemaal zin in? Ik heb er zeker zin in vanavond. Drie weer. uur lang zie het keihard op jouw ZFM Zandvoort. Drie uur lang de lekkerste hits, de leukste nieuwtjes en natuurlijk de partyguide. Allemaal in één show. Ongelooflijk, hoe kunnen we het elke week weer in elkaar proppen? Hé hey, maar, de partyguide rond de klok van 10 voor 10, heb jij ze weer allemaal op een rijtje. Alle leuke feestjes waar jij dit weekend heen kunt gaan. Wat hebben we nog meer uh, vanavond? Ik heb een leuk feestje voor kerstavond aankomende donderdag. Voor de rest heb je nog een feestje voor tijdens kerst. Uh, ik weet waar de laatste Dirty Dush tickets kan bestellen. Uitverkocht, maar er zijn nog kaarten beschikbaar. Zijn er nog kaarten beschikbaar? Ik ga je vertellen waar, dus blijf luisteren. Ja, dat zeker. 2010 komt ook dichterbij, waaronder een nieuwe, of tenminste een bestaansfestival, maar een nieuwe editie van Riverdance. Daar ga ik het een en ander over vertellen. De Future States van Trans Energy is ook bekend. Het grootste trans evenement van de wereld. En verder nog nieuws over Exporso tijdens kerst en uh, aankomend weekend. Daar ga ik jou nog het een en ander over vertellen. Nou, een behoorlijk vol uh, ja, nieuwtjesrubriek uh, uh, vanavond bij Joey. Natuurlijk staat onze mailbox. Hij staat uh, wekelijks open. En ja, nog één keer voor de mensen die nog steeds het mailadres niet weten. Zie het at zivamzalmer.nl. Daar kun je alle rotzooi crap. Naar toe sturen. Geen mailbom gelijk sturen. Heb jij een leuke productie? Stuur het op! Wie weet hoor je hem dan binnenkort hier in de show? Wat wij vanavond mee hebben: een lekker zetetje van Joey, Carrot Emery! Carrot Emery, de nieuwkomer in de top 10 van de DJ Mac Top 100. En deed daarna nou ik je horen waarom het is. Metropolis, je hoort hem weer bij C. Tot 12 uur! De strakste beat. See it! Het dansprogramma van CFM Zandvoort, 169. En Joey, Trends Energy. Ja, mooie aansluiting eigenlijk. Ik denk dat deze ook uh, best wel voorbij zal komen. Ik deed het wel zeker. zaterdag 3 april vinden duizenden internationale bezoekers hun in weg naar de jaarbus in Utrecht. Voor een nieuwe editie van het grootste Trends evenement ter wereld. The Future Stage wordt dit jaar gehost door New. Twee weken lang hebben bezoekers van deze site de mogelijkheid gehad om invloed uit te oefenen op de line-up door te stemmen op hun favoriete DJ. En de uitslag is bekend. De Vukestave heeft dit jaar een extra persoonlijk tintje gekregen. Trends Energy is een samenwerking aangegaan met de Trends.nu, onder de kennis bekend als het bekendste Trends-bolwerk op de wereldwijde web te vinden is. Trends Energy en Trends.nu stelden een lijst van 20 artiesten samen die de sound van nu vertegenwoordigen. Via een poll konden liefhebbers hun stem uitbrengen op hun favoriete artiest. Dit is met volle overgave gebeurd. Een resultaat mag er zijn. Het volledige programma wordt op 21 december bekendgemaakt. Maar hieronder vind je alvast de lijnen van de Future Stage. En de artiesten zijn Arne, Super 8 en DJ Top, W&W, Daniel Candy, Verytale, Daniel Wangroy en Dash Berlin. Hou www.trends.nl in de gaten of www.trends.energie.nl ...voor de laatste updates. Nou ja, ik denk dat de mensen ook gewoon lekker naar Ziet kunnen blijven luisteren... ...want ja, dan hebben ze ook de allerlaatste... ...ja, updates van alle feestjes. En ja, allerlaatste updates van alle feestjes. Nou ja, ook de allerlaatste muziek. Deep Swing, ja, we lopen een beetje voor. In de Music 2010, de remix, hij is er al. Adam K en Zoa hebben hem onder andere genomen. Vandaag, de Radio Edit. MUZIEK music even. 2010. Hierbij zie je het op CFM Zandvoort. En Joey, ja, wat hebben wij nog vanavond, vanavond voor nieuwtjes met kerstfeest? Met kerstfeest. Kerstavond vind je je stijl op een niveau. Waar kun je dit jaar nog beter doen in de die in Purmerend? Want daar zal house-troductie tracteren op de meest stijlvolle winterwonderland... ...dat je ooit hebt gezien. Zet donderdag 20 december dus ook de glitter en glamour in je agenda... ...en bereid je voor op een adembenemende avond. Wanneer je op kerstavond in je meest stijlvolle outfit en met je beste humor de P3 binnen zal stappen... waai je direct in een andere wereld. Een wintersparadijs en een prachtig decor voor een heerlijke avond. Een ijspaleis dat zijn weerga niet kent en de basis vormt voor een nieuw muzikaal hoofdstuk in de geschiedenis van House Deluxe. Wat een chic wintersdecor en een decadente setting vormen slechts het begin van deze kerstavond. House en de bovenstaande planken is wat het winterse plaatje helemaal compleet zal maken... House Luke is dan ook erg blij met de absolute nummer 1 DJ van Nederland... ...weet even te boeken. Niemand meer dan Chucky zal achter de draaitafels plaatsnemen. Steeds meer hoort deze kleine man bij de grote der aarde. En daar hoort natuurlijk ook een leven bij met de beste feesten... ...op de mooiste locatie ter wereld, liter champagne, luxe dinners... ...verreizen en een partnership met de absolute wereldsterren... ...als David Guetta, P. Diddy en Lady Gaga. Voor Chucky is dit alles niet nieuws meer... En daar past hij perfect zijn stijlvolle plaatje van House bij. Maar naast de beste mannelijke DJ van Nederland... ...staat ook de beste vrouwelijke DJ op de kerstavond in P3. Karolita Danina is haar naam ook uh, ja, flink aan de weg aan het timmeren. Om de avond goed te beginnen zal de DJ Dennis het winterhonderland opwarmen... ...zoals alleen hij dat kan. Later op de avond zullen ook Rockdown Superstars een set weggeven... ...die zal laten zien dat deze mannen weten hoe je op stijlvolle wijze een avond kan afsluiten... De meeste van de ceremonie is tenslotte niemand minder dan Mitch Crown. In de kleine zaal zullen wel good old divario als de nieuwste sensatie van Amsterdam. Too much lipstick, je tracteren op de beste Eclectic, Electro en Baltimore die je maar kunt voorstellen. Genoeg redenen om dus 24 december, vlak na de eerste kerstmaal met de familie, het winterwonderland van de P3 binnen te stappen en kerstavond in stijl te vieren. Ja, kun je gelijk eventjes uh, overtollige kilootjes eraf dansen. Ja. Nou ja waar je ook overtollige... Oh, ja, we hebben hier nog meer, wat, Joey. Ja. ja, en de mensen die Chucky nog eerder willen zien. De allerlaatste kaarten voor Dirty Dash 2009 zijn verkrijgbaar via online. Dus volgende week zaterdag wint Dirty Dash Outsiders plaats in de rij Amsterdam. De kaarten voor dit evenement bleken een absolute must-have. Want Dirty Dash 2009 was een ruim van tevoren te uitverkocht, namelijk een maand. De laatste reguliere tickets en de VIP-tickets voor Darty Dash 2009 zullen zaterdag op 12 december om 12 uur in de verkoop gaan via www.ticketonline.nl. Deze tickets zijn beschikbaar gekomen door frauduleuze betalingen of verkeerde bestellingen. Dit is dus echt je laatste mogelijkheid om kaarten voor Darty dash Outsiders te bemachtigen. Wees er snel bij, want het aantal tickets is zeer gelimiteerd. Ja, Je hebt gezien hoe hard het is gegaan bij de eerste verkoop. Dus ja, wil je er toch nog heen? Dan ga je erheen. Hey Joey, dat was het voor nu met de nieuwtjes. Dat was het voor nu. Oké, okay, zometeen nog een nieuwtje over Riverdance. De party guide. Rond de klok van 10 voor 10. Nu eerst. DJ Fist Nitro. Je hoort hem hier bij shit. Zitten weer aan te komen. En Joey, wanneer is het? Nadat de belangrijke modescentra als Parijs, Milaan en New York zijn aangedaan voor er erkende cultuur shows, is het nu tijd aan de bruisende en internationaal georiënteerde Zaandam. Zaterdag 12 december zal de MK Het thema ex Star Fashion het middelpunt van de Nederlandse modewheels vormen. Wil jij volledig instel stijl per stretch naar dit fashion event? Kijk dan voor meer informatie over de winactie op www.expornstar.com En uiteraard sta jij dan als winnaar op de gastenlijst. De line is bekend, inclusief de timetable. Randy G Blomstar zal openen van 11 tot 12, gevolgd door Eric E. Jassie neemt het dan over, gevolgd door Lucien Ford. En dan weer El Canario, de grote afsluiter van de avond is Oslo Hilton. Dat is allemaal gehost door MC Sherlock. In de fitjeszaal zijn Hensel en Disco Nova en Guerrilla Speakers. Tickets voor dit emotieuze uitstapje kosten 25 euro in de voorverkoop... ...en zijn online verkrijgbaar via www.expornstar.com. Je kunt ook even naar paraderen naar bij Shop of bij Postkantoor. More at the door. Ook zijn 100 girl tickets en 2 girls on one ticket exclusief verkrijgbaar via www.expornstar.com. Het is open van 11 tot 6... En uh, Joey, is er ook nog een speciale dresscode? Want dat is meestal bij die ex-Pornstar uh, feesten? Nou ja, laat in ieder geval zien hoe creatief je bent en voorzien je eigen must-haves. Dat kunnen zijn korte gala-jurkjes, classy en sleazy creaties, paparazzi, smoking en wetsuits. Worden in ieder geval goed gekeurd, zolang de fashionable is. Maar onthoud, als je een heer in een geschraafstel van een dame moet zijn om binnen te komen. Oké, okay. hey, ja. gaat, gaat die uh, actie nog werken van uh, die stretch limo? Want ja, het is uh, deze zaterdag al... Uh... Nou ja, kijk gewoon eventjes op de site van X-Pornstar. De drie koningen zagen een ster en staan de volgende tot deze in bijlen. Ze komen, om jullie een eer te bewijzen, hun liederen vloeit en klaar, schaapjes geteld en klaar om Maria te laten blozen. Ze bieden jullie geschenken aan goudkleurige vloeistof met een witte kraag en een gezellige samenzijn en de mogelijke tot hogere sferen. De stal van beide zal natuurlijk heel naar gelegenheid worden opgetuigd. Naast de Heilige Maagd Maria zijn er ook andere figuren aanwezig. Zoals herders en een kudde, aangevuld met enkele schapen en de drie koningen. Uiteraard zullen de ballen, kerstmutsen en de nodige stelletjes niet ontbreken. Natuurlijk neemt Ex-Pornstar zijn eigen kerstattributen mee, in de vorm van de schaars geklede engeltjes en de meest sexy kerstmannen en uitgesproken lekkere kalkoenen. Alle dorpen en kerken zijn op tweede kerstdag van harte welkom voor het bezichtigen van de Ex-Pornstar kerststal. Mis deze mooie traditie niet. In de kersthal mag natuurlijk niet ontbreken. Jassia van Nazareth. De timmerman die zonder gemeenschap Maria bevruchte. Ook niet heel belangrijk is Quinten. Kinnike Jezemim zelf. Het schouwspel wordt echter verlicht met de overblindende engel Eerwan. De gerespecteerde rol van de kameel is weggelegd voor Schizofrenix. De ezel, een nobel en onreindier, die wordt vertolkt door Annio Felipe. En deze gehele kudde wordt geleid door de herder MC Sherlock. Tickets voor dit eh, vredig uitstapje kosten 10 euro in de voorverkoop... ...en zijn verkrijgbaar via www.megaclublev.nl of www.easyticker.nl. De openingstijden zijn van 11 tot 6 en de dresscode is christmas Extra vakantiega, dress up En ons houdt alle kerstmannen in gezelschap van hun kerststijl moeten zijn om binnen te komen. Ja, dus tot zover de x Star Christmas Edition. En ja, Joey, het zal je maar gezegd worden... De rol van Kameel, hé. ongelooflijk. En de kerstman staat voor het raam. En de kerstman staat voor het raam. zullen we dan maar gauw gaan binnenlaten. Wie weet heeft hij nog cadeautjes bij zich. We gaan gauw door! Katskaat! Move for me! En Dave de Rel heeft hem onder handen genomen. En hij is super! Hoor hem Wij zien het op jouw zevent voor. Tot 12 uur. De hetse beat. Terrell Remix, je hoort me, wij zien het. En ja, wij zijn altijd op de hoogte van de leukste feestjes. Housequake is er, er zo eentje. Oftewel, Eriki versus Roog. En ja, Joey, wat gaat er gebeuren? Partyconcept Housequake legt zijn laatste troef op tafel. Op vrijdag 25 december is de kerstdag via de Roog, Eriki en MCG de kerstaditie in de paard van Trooje Den Haag. Daar zetten zij voor 2009 de kroon op hun werk met een smaakvol slotakkoord. Muzikale support staat perfect in de personen van Beggy Bekovic, Born to Funk, Groovenetics... ...plus twee verrassende housekweek debutanten Jordi Licious. en in de tweede zaal staat Warm Fellow... ...die maar liefst vier uur lang achter de dek staat. Met oud en nieuw verzorgd Housquake optredens in Eindhoven, Rotterdam... Maar voor wie dit jaar een onvervalste eigen housecreekfeest wil meemaken, is vrijdag 25 december van 10 tot 5 de laatste kans. Dan halen Roog, Iwaki en MCG nog één keer alles uit de kast om met hun show het paard van Troje op zijn kop te zetten. Meer vertrouwde houseklanken komen via de sets van Beggy Bekovic, Born to Funk en Groovenetics met als nieuwkomer in het midden Licious. Dit producer scoorde afgelopen jaar goed met zijn tracks waarvan de meest noemenswaardige, toch wel stevige techhouse House remix van Lost gemaakt door de Belgische formatie Lasco is. Maar verder had hij ook succesvolle solo uh, met onder andere One Up, Vlapneck uitgebracht op het label Blackbird van verder de kran, en Boiler Tweaker een release op Avanti met de sublabel van Tiestas Black Hole Recordings. Verwacht op vrijdag 15 december house met spierballen van die deskundige DJ-talent. Na de kersteditie in Den Haag marcheren Roog en Immerkie vrolijk door met twee grote optredens van Nieuwjaarnacht. In Eindhoven vieren zij Oud en Nieuw met de set op Extrema's Recreate. In een klokgebouw waar ze het hoofdpodium bezetten met onder meer andere met onder meer Funkerman en verder de kran. De genoemde de komende, zelfde avond opnieuw tegen in Rotterdam. Als we samen als mainnet geprogrammeerd staan in de Factory 010. Ja, dat was hem zo, uh, Houseweek. Oké, okay, ja. Dit jaar. Ik, ik, ik denk, nou ja, er, er gaat nog een heel stuk komen. Hè. Je was zo lekker op dreef. Dus ja, nou ja, zorgen dat je erbij bent. Want het is altijd de moeite waard. Ja, de feesten die wij hebben meegemaakt van Houseweek. Dat, dat brak gewoon echt het dak van de tent eraf. <tie> Ja, toch zo wel. Hey Joey, hebben we nog mailtjes binnengekomen op de mailbox? Want ja, is... hier eentje van Pascal. Hij is benieuwd naar Riverdance. Wat gaat er gebeuren? Hier nog een mailtje van Peter. Hij feestert WW met het behalen van de deze plek in Trans Energy. Oh nou, toch altijd leuk. W, w en w, die zijn toch vaste luisteraars. Helemaal leuk. En ja, ik krijg hier ook een mailtje binnen van Marloes. Marloes zegt, jullie hadden vorige week zo'n ontzettend gave plaat. Dat was volgens mij iets van Wolfgang Carter En dat had iets met Latin Fever. Nou, helemaal goed. Dat was Wolfgang Carter versus Bay Jackers. Everyone knows Latin Fever. Op stand voor grootste dansvloer. Gaan we flink tekeer. Tot 12 uur. Met zometeen rond de klok van 10 voor 10. De party partyguide. Vanaf 11 uur. DJ JK. Maar zometeen eerst. DJ Dion Sidney. 2010. Op zaterdag 22 mei zal de 11e editie van Riverdance Festival plaatsvinden. Organisatie Sands maakt vandaag het thema voor 2010 bekend. Bermuda Triangle. De Bermuda Triangle is de denkbeeldige driehoek tussen Miami, de Bermuda-eilanden en Puerto Rico. In dit gebied vinden veel scheeps- en vliegtuigrampen en verdwijningen plaats die niet te verklaren zijn. Ooggetuigen spreken van storingen in apparatuur door magnetische kracht boven dit mysterieuze gebied. Riverdance Festival zal zorgen dat deze magische kast ontrafeld wordt en neemt je mee naar de Bermuda daggebied. Miami en Bermuda zullen centraal staan voor de twee immense podia op dit festival. Puerto Rico zal de derde stage zijn, daarmee de Bermuda Triangle compleet te maken. In tegenstelling tot de eerder berichten vindt Riverdance Festival dit jaar plaats op zaterdag 22 mei. De loting voor het WK-voetbal afgelopen vrijdag wees uit dat het Nederlands elftal ingebeeld is in Pool E... Het gevolg is dat zij de wedstrijd spelen op de oorspronkelijke datum van dit festival, namelijk 19 juni 2010. Na overleg met de alle betrokken instanties is daarom besloten het festival te verplaatsen naar 22 mei. De early bird verkoop voor Riverdance Festival is inmiddels al start gegaan en een ticket voor het Bermuda gebied kost slechts 20 euro. Er zijn een gemimiteerd aantal early bird tickets beschikbaar, dus wees er we op tijd bij. De tickets nadien kosten 29,50 in de voorverkoop. Voor je tickets ga je naar www.riverdancefestival.nl. Nou ja, tot zover. Dit bericht over Riverdance. Nou ja, Pascal die weet er ook gelijk alles weer van. En ja, ik krijg hier ook een mailtje binnen van... Uh, Jasper, weten jullie iets over een feestje dit weekend op het circuit? Nou ja, of uh, we dat weten... Moet je zometeen even naar de Guide luisteren met Joey. Dan gaat hij alles vertellen. Nu eerst Madonna! Revolver in de David Guetta remix. Je hoort meer. hier. Wij zien het met zometeen... de Guide. Shot you, my fingers on the trigger. I had a bullet with your name on it. Click, click, and my sex pistol. My love should be. De hierbij zie je Madonna. Revolver. In de David Ketta remix En dat brengt ons bij het volgende. De klok van 10 voor 10 gepasseerd. De Party Guide. Ja en we gaan beginnen in Amsterdam. Of wat zeg ik? We gaan beginnen in Zandvoort. Want daar is ook een feestje. Het heet namelijk zomaar en entree is gratis. Het duurt van 9 tot 3. En de dresscode is lekker zomers. En de muziekstij is aan House Minimal Techno. Op de lijn nu staan Paul van der Voorde. Michiel Bex, Varius Alley, Update, Juriaan Staas en Double Barrel. En parkeer is gratis dus, en er zijn geen buren en dat betekent dat de muziek lekker hard staat op het circuitpark van Zandvoort. Dan gaan we door naar Amsterdam in de Power Zone, want daar vindt namelijk het feest Superstars plaatsen. En deze keer de We Love House Music Edition. De kaars kosten 10 euro en het feestuur van LSL5. In de lijn staan Quintino, D-Ratchet, Mark Benjamin, Jassia, Brian Chondro en Eduardo Ramirez. Dan gaan we door naar Framebusters in the Escape. Voor 15 euro kom je binnen en het duurt van 11 tot 5. In de lijn staan Vredic Abbas. En het is tevig zijn Birthday Bash. DJ Sean, Raimundo, Costa Sax en MC Prime. Dan gaan we door naar sneakers. Dit feestje duurt van 10 tot, uh, van 10 tot 4. En de kaars kosten 15 euro. En in de lijn staan Iriki, Schizophrenics, Baggy Bag of Peach, Brew Venetics, Frank Rizzardo, Ralf Hero, Juri Donut, Vegon. Rea Mes, Gelazer en MCG En het laatste feest van deze partyguide Is in de West Unie, Namelijk Marco V presents In Charge Het feest is van 10 tot 5 En de line-up is Marco V met een 5-hour zet En San En Joey, ken jij nog Die plaat die afgelopen zomer Helemaal de bom was I'm in Miami bitch Nee, die andere Dan moet je eventjes denken Welke? Start er maar in Dan kom je er vast op I know you want me I know you want, want, want Ze hebben dezelfde sample weer gebruikt FMZ want, want, want. Deze keer is het track No Man's Land Wat vind jij ervan? Stuur jouw reactie gewoon Ja, see it at CFM Zandvoort Wij vinden hem Helemaal oké okay, Dus je gaat hem hier vaker horen Zometeen DJ Jong in hier Een uur lang in de non-stop New Year's Zou die al klaarstaan? We gaan nou gewoon even een live verbinding maken met onze studio boven. Jawel, hij is klaar. Onze enige echte DJ Dion Cindy. Het komende uur helemaal voor jou. Non-stop in de mix. En als ik me goed heb laten vertellen, schijnt de eerste plaat een eigen boeldelek te zijn. Wat het gaat worden. Verklappen we straks nog wel eventjes. Dan komen we nog eventjes bij jullie.